Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk honderden scholen in het Verenigd Koninkrijk moeten sluiten... omdat de gebouwen op instorten staan. De scholen zijn gebouwd met een bepaald soort beton, legt deze BBC-verslaggever uit. Very, very small holes that is designed to be light, easy to mold... and was extremely popular in public building projects after the war. But there's, we now know, a major problem with this stuff... It can crumble, just like that. De komende weken worden alle scholen die gebouwd zijn met dit beton gecontroleerd. RTL wil praten met oud-deelnemers van dit programma. Zijn ze wel echt bij de ware? Op die vraag zoeken vier koppels een antwoord. Nou, laatste keer dat ik je zie, hè? Ga je me missen? Ja, ik denk het wel. Het is nu echt begonnen. We gaan het doen. We zijn er mee bezig. Wat hebben ze in Mexico? Steeds in Mexico? Oh. Vijf oud-deelnemers van Temptation Island hebben aangeklopt bij een advocaat... omdat ze psychische klachten aan het programma hebben overgehouden. Het begon met Eilin en Efraïn, die dit weekend hun verhaal deden in het AD. Het koppel deed in 2021 mee en kreeg daarna erge klachten. RTL gaf ze uiteindelijk 30.000 euro en beloofde beterschap. Maar volgens het stel is er niks veranderd. Ze kijken daarom of ze de televisiezender voor de rechter kunnen slepen. De Belgische minister van Justitie zit in de problemen door een plasvideo. Tijdens zijn verjaardagsfeestje hadden gasten bij hem thuis tegen een politieauto geplast. De minister van Quickenborne zei dat hij van niets wist... maar nu zijn er nieuwe beelden. Deze VRT-journalist vertelt wat daarop te zien is. Om vier uur s morgens komt ook de minister van Justitie van Quickenborne naar buiten met blijkbaar de laatste gast. En volgens onze informatie zijn die twee heel erg dronken. De sfeer is goed en uitgelaten ook. En in die sfeer, in die toestand... staat de minister dan op een bepaald moment op de stoep. Hij leunt achterover en hij doet alsof hij gaat plassen. ...is pijnlijk omdat de minister extra politiebeveiliging krijgt vanwege bedreigingen. De politievakbonden noemen het wildplassen tegen de politieauto schandalig en respectloos. Het weer, opklaringen vanavond en rond de 20 graden. Vannacht is het niet kouder dan 12 graden. Morgen ook veel zon en een paar graden warmer. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met, met nu jouw keuze ZFM. Bij Play It Loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Stanford. <middels> Kom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud. Het metalprogramma van ZFM Zandvoort. Dat standaard op de maandagavond te horen is vanaf 9 tot 11 uur s'avonds. Fijn dat jullie nog steeds luisteren. En voor degene die net inschakelen, leuk dat je erbij bent. En getuige bent van de lekkere muziekkeuze van mijn speciale gast van vanavond. Zandvoorter Michael van Oostendorp. Nogmaals bedankt dat je er vanavond bent Michael. En jouw muzieksmaak met ons hier komt delen. Altijd. altijd. Voor de volgende keer. Uh, ik uh, hou me aanbevolen. Oké, okay, dat horen we graag. Je bent van altijd harte welkom hier natuurlijk. Uh, we hebben het eerste uur al geniet, uh, kunnen genieten van heerlijke metalklassiekers... van onder andere Slayer, Iron Maiden en Pantera. En er staat ons dit uur nog veel meer lekkers te wachten. We openen de tweede uur met een van de betere Megadeth-songs ooit. Oh, peace sells, but who is buying? De titeltrack van het tweede album dat nog altijd wordt gezien als een klassieker in het genre. En bekendheid gaf aan de extreme metal. En zoals ik al eerder aan jou vroeg, is trash metal dus wel een van jouw favoriete stijlen van metal, begreep ik. Kun je me uitleggen waarom dit genre jou zo aanspreekt? Uh, het is lekker recht toe, recht aan. Uh, niet al te veel uh, gedoe. Uh, goede gitaarrips en uh, gitaar uh, ja. ja. En het, uh, ja. Het dendert gewoon door eigenlijk, zonder te veel gekken uithalen. Ah, inderdaad, helemaal mee eens. Het is een eerlijke muziekstijl inderdaad, waar je lekker op los kunt gaan. En uh, straks hebben we meer van deze lekkere muziekstijl. Maar eerst aandacht voor een andere grootheid... dat een van de voortrekkers was van de thrash metal in de jaren 90. Maar met hun debuutalbum Burn My Eyes uit 1994... vooral de groove metal vertegenwoordigde... dat geleid werd door de eerder gedraaide band Pantera... Op later albums verschoven hun geluid meer richting de snellere thrash metal. En je koos van het debuut hun eveneens vorige week... door mij nog gedraaide eerste single The Vidian, Wat natuurlijk een geweldige plaat is. En ik uiteraard weer met liefde ga draaien voor jullie. Wat vind je zo goed aan dit nummer en het album in het algemeen? Uh, het eerste album... Uh werd mij door iemand uh, die bij Frituur dan Verwerkt uh, onder ogen gebracht. Yeah. En uh, die zei tegen mij van... ...Oos, dit album, dat moet je gewoon blind kopen. En we hebben het hier ook gedaan. <laughs> en het is toen ook echt... Uh, die, ja. Een van de beste albums van Machine het geweest. Ja, ja, dat ja. hebben ze daarna hebben ze het eigenlijk niet meer kunnen evenaren. Nee, nee, ik denk dat het enige album wat een beetje in de buurt kwam... Uh, de blackening was, maar dat is wat meer uh, ja, progressiever. Klopt. Dus minder groove-stijl, zeg maar. En ja. Dan vind ik dit ook wel veel lekkerder. De productie van, is ja. heel vet en uh, ja, het, zit, ja. het zit gewoon allemaal goed in elkaar. Het, uh, het komt, uh, alle nummers komen binnen als een beuker. Ja, inderdaad. Nou, We gaan hem gewoon lekker voor je draaien, man. Hier komt hij, Davidian.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 Yeah, I know, you've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing, but the solitary refinement of your room spits you back out onto the street. And now you're desperate, and in need of human contact. And then, you meet me, and your whole world changes. Because everything I say, is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses, and you drop all your fears. And you trust me completely. I'm perfect in every way. I make you feel so strong and so powerful inside. You feel so lucky. But your ego obscures reality and you never bother to wonder why things are going so well. You wanna know why? A smile and understanding eyes and I'll tell you things that you already know so you can say I really identify with you so much and all the time that you're needing me Just the time that I'm bleeding you Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction But I'll leave you like an addiction hoorden we Henry Rollins' grootste hit, Liar, met zijn band. Dat weer te vinden is op zijn vierde studioalbum, Wait, eveneens uit 1994. Een lekker jaar voor de metalmuziek, denk ik zo, Michael. Ja, dat lijkt er wel op, he? ja, ja, het zijn uh, allemaal, allemaal, goede, goede, allemaal goede nummers. Ja, zeker. 94 was een, een goed jaar voor de metalmuziek, ook 91 trouwens. Uh, maar kun je je keuze van dit nummer uh, en Rollins' band specifiek toelichten, Mike? Uh, ik kwam die videoclip tegen en uh, de tekst die erin zit is, uh, ja, is wel overduidelijk eigenlijk. Uh, het, het is zo'n lab tekst, dus om erover uit te wijden. Ga lekker het nummer luisteren en dan kom je er wel achter. ja. ja. Dus uh, ja, uh, topnummer. Het gaat van heel rustig naar uh, oh, keihard bar. in je Ja, inderdaad. Uh, is hij heel goed in, uh, <laughs> heb ik gehoord. Uh, hij is ook uh, bekend van zijn spoken word. Hè? En, uh, ben jij daar toevallig ook uh, een beetje bekend mee? Uh, ik heb de cd, ja. Uh, Get in the van uh, heet die van Henry Rollins. En uh, dat is een dubbel cd. En dat is ook uh, spoken word. En daar gaat hij gewoon uh, uh, ja, ook een goede twee uur op los. Okay. Op alles en nog wat. Ja. Nee, ik heb uh, nog nooit wat van hem gehoord. Maar uh, hij... Uh, is nee, was kritiek, zeg maar, op de maatschappij. Ja, met z'n vorige band ook, Black Flag. Dus dat ja. was, uh, ja... Die schopte overal wel tegenaan. Ja, inderdaad. Hardcore band inderdaad, ja. Black Flag. Ja, zeker lekker muziek altijd. Uh, nou, we gaan weer uh, terug naar de lekkere oldschool trash... waar je voor de volgende band uh, de volgende plaat hebt gekozen... voor de Bay Area Trashers van Exodus. Met name voor de titeltrack van hun derde album... Fabulous Disaster uit 1989... Is er eigenlijk een band dat voor jou de ultieme trash metal maakt? Is wel Exodus en Testament. Exodus en Testament. Nou, ja. die komen ook nog voorbij, inderdaad, staan ook op je lijstje. Uh, is het nummer voor jou ook een van de beste nummers van Exodus? Of heb je een ander nummer? Ja, het is gewoon een uh, kort, uh, vrij snel nummer. En uh, ja, de tekst is ook wel heel leuk, gewoon. Ja, nou, we gaan hem uh, zo lekker knallen erin. Hier komt hij dus, Fabulous is after. Now the reaper has <laughs> come, you have Glenn Denzig's band mag vanavond niet ontbreken in jouw lijst. Ze worden hem net met Mother, na Exodus. Van zijn titeloze debuutalbum uit 1988. Het was de eerste release van producer Rick Rubens. Nieuwe label, Def American Recordings. Waar later veel materiaal van onder andere Slayer, Johnny Cash en System of a Down... Werd ...onder werden uitgebracht. Danzig kennen we natuurlijk allemaal als zanger van zijn vorige band, de Misfits. Ben je ook een liefhebber van een beetje punk muziek in het algemeen? Ja, maar niet echt... Uh... Niet, echt niet dat ik zeg, van nou uh, dat vind ik leuk uh, qua band... dat ik daar mijn platenkast mee volop. Nee, dat heb nee. ik niet. Uh, af en toe een nummertje. Ja, precies. Vind ik wel grappig. Oh, Oké, okay. dus uh, geen, uh, geen cd's dus in punk uh, in Nee, uh, niet echt. Oké, okay. niet van vroeger in ieder geval. Ja, nu ook niet. Het, he het heiligste wat ertussen zit is Green Day... maar dat ja, kun je niet precies. eens punk noemen, denk nee, ik. Nee, meer pop, punk. Ja, ja nee. uh, Maar je bent wel meer van de wat extremere vormen ja. van metal, niet waar? Ja, ik vind het wel ze meevallen eigenlijk. Oh, ja. ja? Niet uh, van Death en Black. Nee, Metal, nee, daar heb ik ook nog wel bepaalde dingen. Uh, zoals laatst uh, de band uh, Inquisition uh, ontdekt. Ja. Nou, daar heb ik inmiddels uh, alles van op LP. Mm -hmm. Ja, en dat is dan ook weer zo'n aparte band... Uh, die me dan in één keer wel interesseert... Uh, en dat is Qua, meer, uh, Stem en uh, muziek. Ja, ja zang kun je het niet eens. Nee, dat is black metal? Of, ja, dat uh, ja. Okay, ja, is inderdaad geen stem. Ja, dat is meer uh, een rauwe strot. Schreeuwig. Uh, ja. ja. Uh, nee, we zien natuurlijk weinig uh, inderdaad van de death en black metal terug in jouw lijst. Uh, je hebt wel een nummer van de voorlopers van de extreme metal uitgekozen. De band Celtic Frost, dat de eerste golf ja. van black metal pioneerde. en veel invloed uitoefende op de trash, black en death metal bands met hun vernieuwende geluid. Je koos voor het nummer. Circle of the Tyrants... dat afkomstig is van een invloedrijke debuutalbum... To Megatherion. En 1985. En zelfs door meerdere metal-artiesten is gecoverd. Was dit een van de meest extreme bands... die je leerde waarderen? Of, uh, uh, ja, intake? toen de tijd uh, dat die clip op tv kwam... het was uh, volgens mij... Uh, wat, wat draaide er toen? Uh, Headbangersbol was later... Yeah. Volgens mij was het meer het uh, Monsters of Rock uh, gebeuren met uh, Mick Wall. Mm -hmm. En daar kwam deze clip, kwam daarin voorbij. En uh, toen dacht ik, ja, die LP die moet scoren. Ja, dat heb uh, ja, je meteen aan. Ja. Uh, die, uh, en en het, uh, is... ja, ook alles van in de plaatkast inmiddels. Celtic Frost. Yes. En uh, hoe ontwikkelde jouw muziek smaak zich eigenlijk in de loop der jaren? Je had het al een beetje doorgeschreven met in de eerste uur. Uh, begon je steeds meer naar hardere metal stijlen te luisteren? Ja, ja, ik denk dat je sowieso altijd wel een stapje harder of verder. Of, uh, een linker- of een rechterhoek ingaat. Ja. ja, en dan kom je weer wat tegen. denk je, ja, dat is ook leuk. Ja. Nou, laten we dat ook maar eens kopen. Ja, precies. En draaien natuurlijk. Ja, uiteraard. <laughs> we gaan hem uh, lekker draaien voor je. Het Zwitserse Celtic Frost dus met uh, Circle of the Tyrants. Komt-ie. Time for your medication, Mr. Brown. <laughs> Zoals ik al het eerste uur al had gezegd. Antrax dus met Madhouse na Celtic Frost. Uh, een van je favoriete nummers van Antrax, Michael? Ja, één van de favorieten inderdaad. Ja, zeker, ja. Ja. Ja, ze ja. hebben helemaal deze al gemaakt. Ja. met uh, een heleboel goede nummers. Stel het niet uh, teleur eigenlijk. Deze komt ook, mede dankzij de clip, komt hij uh, ja, goed bovenuit. Ja, zeker. Ja, een erg lekker nummer. Uh, nou, de enige die ik samen met Megadeth nog niet gezien heb van de Big Four. Jij wel, Antrax? Ja, ja. Uh, ik denk ook wel zes, zeven keer. Zo dan. Jeetje, ik ben jaloers. <laughs> ja. Ja, die zullen we ook niet zo heel snel meer zien, want ze zijn niet zo heel erg actief meer. Nee, ze ja. schijnen ook door geldgebrek de tour niet helemaal rond te kunnen krijgen. Oh, dus ze hebben af moeten Ay, dat is jammer. Ja, want wanneer was de laatste keer eigenlijk dat ze getoerd hebben? Ik uh, zou het me niet eens meer kunnen heugen. Ik heb ze gezien, volgens mij ergens in Utrecht, Tivoli... Ja, een paar jaar, jaar terug. Iets van bij, ja. ja. Nou, dat ze kwamen, inderdaad. Oké, okay, nou, heb je nog mazzel uh, dat je ze Ja, inderdaad, in ja. ja. Uh, moet Lijf ook wel een feestje geweest zijn, denk ik? Altijd. Ja, hè? Lekker, van die uh, gekke trash nummers van ze. Nee, heerlijk. Uh, welk uh, concert staat jou eigenlijk het meeste bij? Of zijn de beste concerten dat je ooit gezien hebt en waarom? Het beste concert dat ik ooit gezien heb? Uh, nou, het zijn de twee. Het is dus in ieder geval 1992. Donnington, Iron Mhm. Mm en, en het jaartal weet ik niet precies meer, maar er was Metallica met Queenswagen in het voorprogramma. Ja. Uh, in de GroenLand in Leiden. Oké. Okay. Oh, dat ze daar nog op tweede weg. Wauw. Dat was, uh, ja, dat dat was, was nog drie uur in de twee uur lang Queenswagen. Uh, ja, en, uh, ja. Gigantisch. een beetje in de beginperiode van de band dan? Of? Ja, het was of tijdens Justice for All. Ja, oh, 89. Ja. ja. Nou, dat is nog wel een aardige tijd geleden inderdaad, ja. Ja, ik, uh, ik heb, Metallica, heb ik ook gezien inderdaad. En in de arena destijds, was jij er toen ook bij? Ja, en uh, dat viel zwaar tegen ja. te. Ja, vooral die voorprogramma's. Ook. Uh, met elke was, uh, was het geluid ook, dat was best. heel slecht. Nee, maar daar moet je ook niet voor in de arena zijn eigenlijk. een nee, is sowieso je een een uh, Nou ja, ik, in ieder geval Iron Maiden uh, ga ik live zien. Dat uh, hadden we al gezegd. Uh, jij ook. Yep. Dus dan zijn we allebei van de partij. Uh, dat is mijn eerste keer trouwens. en uh, Jij bent er al vaker geweest, had je gezegd. Uh, we gooien er uh, zo nog één uh, laatste blokje trash metal tegenaan... met de Braziliaanse beukers van Sepultura. En aansluiten nog een band... dat uit de zogenaamde Bay Area scene kwam, Testament. En wat betreft Sepultura koos je voor de lekkere, snelle titeltrack... van hun vierde album Arise, maar nu heb je de live-versie uitgekozen achteraf... Uh, wat het laatste album was met hun overduidelijke snelle death-trash-geluid... voordat ze overgingen op de groove metal op hun Chaos AD-album en Roots. Arise is natuurlijk een heerlijke trash-klassieker van ze. Waarom viel dit de keuze op deze... Er uh, zit een klein verhaaltje aan vast. Uh, wij gingen vroeger naar uh, Haarlem, altijd naar een bepaald metalcafé. Yeah. En toen was deze plaat was net uit... Dus uh, in die kroeg draaiden ze elke keer dat nummer. Maar ja. op een avond wel 18 keer, denk ik gewoon. Zo. Dus <laughs> eigenlijk is het een beetje zo'n guilty pleasure. Guilty pleasure. Dat, dat nummer zijn we helemaal zat gewoon, maar ja. hij hoort er gewoon tussen. Hij hoort er gewoon tussen. Dat is natuurlijk een, een klassieker, en ja. super vet nummer. Ik heb hem ook grijs gedraaid trouwens, maar <laughs> dat is zijde. We gaan hem er gewoon weer lekker inzetten in zetten uh, kanaal, bedoel ik. En uh, zoals gezegd, aansluit het de nummer van de andere Trashers van Testament. Kom. DNR van de zojuist band Testament uit Berkeley, California. Weet jij toevallig ook waar DNR voor staat, Michael? Do not resuscitate. Heel goed. Uh, we vinden het nummer op The Gathering uit 1999... waar de band death metal invloeden in het geluid voortzetten... wat begon op voorganger The Monic uit 1997... Heb je nog een favoriet album van, ze, of is dit er uh, zeker één van? Uh, ik denk dat dit het favoriet album is, ja. Vandaar ook dat dit uh, nummer. Dit nummer ja. Het is ja. nog wat harder dan wat ze normaal hebben, want hij zingt hier uh, wat, meer, goed, uh, ja, wat meer. donkerder op. Ja, inderdaad. Het uh, verschil hoor je zeker. Klopt. Ja, uh, ja mijn favoriet ook, zeker. Veruit. De uh, man, ik trouwens ook, ook een. Terwijl alle album, andere ja. voor deze uh, ja, zijn perfect. Oh, prima. Goed. Ze hebben en, eigenlijk alleen maar goede, goede albums gemaakt, eigenlijk. Nooit teleurgesteld, vind ik. Dus, uh, nou, we zijn alweer uh, bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Maar we hebben nog één nummertje in petto. We hadden er eigenlijk twee in, in gepland. Maar daar hebben we geen tijd genoeg meer voor. We gaan dus uh, door naar de titeltrack. Oh nee, niet de titeltrack, sorry. Uh, bloop, even verder. We gaan uh, naar een, ja, je favoriete band, uh, Motorhead. Even omschakelen. Die purple ja. hadden we gepland staan, maar die skippen we dus even. Uh, Motorhead, ja, dus uh, met uh, We Can Be Heroes. Oftewel de cover van... Ja, David, David Bowie. Bowie, yes. Deze wilde je per se als laatst in de lijst. Uh, klopt. Um, oh. Ik, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik ben normaal nooit zo'n fan van uh, covers. Uh -huh. Alleen uh, deze komt heel dicht bij het, uh, bij het origineel. Ja, maar toch en, met een uh, eigen geluid. Ja, klopt. Ja. En uh, vorig jaar is een vriend van mij overleden. Oh. Dus uh, dit nummer wil ik dan ook aan hem opdragen. Dat is uh, voor Doug McAndrew. Ah, nou, dat vind ik een... Uh... Het is moeilijk om eruit te krijgen, maar... Ja, uh... ik uh, hoorde de emotie in je stem. Nou, dat is heel mooi. Dank je wel daarvoor. Dat, uh, dat uh, ja, is prachtig. Uh, ja, nee, dat uh, snap ik helemaal. Nou, lekkerder en mooier kunnen we dan uh, deze uitzending niet eindigen. Jouw favoriete band als afsluiter. En met deze mooie eerbetoon zit er helaas alweer bijna op. Ik uh, hoop dat je het uh, leuk vond. Ja, zeker weten. Ja, en, uh, en ja, Marcel, jij ook uiteraard <laughs> bedankt voor je aanwezigheid. Niet dat je veel hebt uh, ge <laughs> gesproken, maar... Het uh, nee, het was toch helemaal goed uh, gezellig dat je er was in ieder geval. En uh, nou ja, wie weet, tot de volgende keer. Uh, Marcel, jij bent uitgenodigd uh, bij deze ook voor uh, een uitzending ja, bij mij in de studio. Al. Dan doen we een keer een apart uh, interviewtje met jouw muziekkeuze. Daar ben ik ook erg benieuwd naar trouwens. Ja. En dan gaan we het ook verder hebben over uh, ja, onze plannen. Want we hadden al wat een en ander besproken ja. tussen de muziek door. En dat, uh, nou, dat lijkt me ook wel uh, erg interessant. Leuke uitdaging. Daar gaan we zeker uh, ja. aan uh, werken. Uh, nou, Michael, uh, ja, nogmaals uh, hartstikke bedankt. En uh, nou ja, voor jouw geld, uiteraard hetzelfde. Van harte welkom om weer terug te keren met uh, andere muziek ja. die jij uh, geweldig vindt uh, in de toekomst. Uh, ik wens jullie allebei voor uh, straks wel thuis. en... Uh, Slaap lekker. En voor de luisteraars uiteraard ook. Eh, bedankt voor het luisteren. En volgende week ben ik er weer met eh, ditmaal... echt de allerlaatste History of Heavy Metal special van dit jaar. Waar ik dus twee uur lang de metalstaal ga draaien. Waar ik vroeger als jonge jongen ook vaak naar luisterde. Nu metal. Dit wordt weer een leuke en leerzame uitzending. Nu al zin in. Hopelijk tot dan. En voor nu nog een fijne avond toegewenst. En voor straks wel terusten rusten. Doei. Het ritme van. Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De voetballers van het Spaanse elftal staan vierkant achter hun collega's uit het vrouwenteam. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat de kus die de bondsvoorzitter een van de vrouwen gaf echt.